5 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Ambtenaren in de Amerikaanse stad Atlanta werken het paasweekend door... om de problemen op te lossen... die veroorzaakt worden door een zogenoemde ransomware-aanval. Computers van de gemeente zijn anderhalve week geleden... door een virus versleuteld. Pas als er 40.000 euro wordt betaald... wil de hacker de bestanden weer vrijgeven. Bergbeklimmer Camerita Sherpa vertrekt vandaag naar Mount Everest die hij voor de 22e keer hoopt te beklimmen. Dat zou een wereldrecord zijn. De bergrit stond al 21 keer eerder op de top. Dat is even vaak als twee andere Sherpas. Maar omdat zij met pensioen zijn, kan hij dat record verbeteren. Camerita beklom de berg voor het eerst in 1994. Hij was toen 24 jaar oud. Volgens hem is de beklimming door de verbeterde technologie... makkelijker geworden. Zijn doel is om de top uiteindelijk 25 keer te bereiken. Een eeuwenoud schilderij van de Hollandse meester Otto van Veen... dat jarenlang vergeten was, is weer te zien in een museum in de Verenigde Staten. Bijna honderd jaar lag het schilderij op een rommelzolder. Onlangs kwam de directeur van het museum het werk bij toeval tegen. Hoewel het niet gesigneerd is, is vastgesteld dat het gaat om een van Veen... een van de leermeesters van Rubens. Zijn werken worden voor miljoenen verkocht. Het museum heeft het schilderij nu van zolder gehaald, gerestaureerd... en alsnog tentoongesteld. Een aantal Zuid-Koreaanse artiesten geeft vandaag een historisch concert in Noord-Korea. De K-pop-artiesten kwamen gisteren aan in Pyongyang. Ze zullen twee keer optreden met muziek die normaal verboden is in dat land. De concerten vinden plaats in de aanloop naar de topontmoeting... tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea op 27 april. Het weer. Alleen in het noorden blijft het de hele dag droog... hoewel in de middag in het westen de zon misschien even doorbreekt... Elders veel bewolking en zo nu en dan regen of motregen. Ook morgen, tweede Paasdag, regent het nog. Vanaf dinsdag wordt het zachter met temperaturen tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Morgen, welkom op 1 april en ook nog eens een keer paasdag. Nou ja, dan uh, mag je zelf kiezen wat je het leukste vindt. Of eieren eten of uh, ja, je familie in de maling nemen. Wij gaan er in ieder geval voor zorgen dat jouw dag goed begint. Hier zo bij Risa, tenminste als je net begint. Het kan ook zijn dat je al een hele tijd wakker bent. Dat je zo'n beetje in slaap aan het storten bent. En dat je zoiets hebt van nou, uh, ik uh, ga dat eventjes samen doen met Risa. Dan komt het ook goed, want we hebben hier hele leuke gasten. Wat dacht je van Judy Blank? Ze is terug. Onze favoriete singer songwriter die we eigenlijk geen singer songwriter noemen. Hè. Uh, we gaan er vandaag achter komen hoe we er nou precies gaan bestempelen. In welk hokje we haar gaan drukken. Maar geloof me, ze gaat hier live muziek voor je maken. En dat ga je willen horen. Maar voor nu: genoeg gepraat. Tijd voor een plaat.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 I zie je een meisje. Een beetje mollig meisje... met een brilletje op. Die dan gepest wordt op school en dan op een gegeven moment is een, er een, een bijenpakje aan. Een pakje verkleed als bijen en dan gaat ze een veld in. En daar komt ze dan Blind Mellon tegen... die daar als band staat te spelen. Volledig elektrisch. Geen idee waar ze die elektriciteit vandaan haalden... daar midden op het open veld. En uh, dan gaat het meisje met ze dansen. Hartstikke leuk en hartstikke lief. denk je, nou, dat zijn wel hele lieve mensen geweest, die uh, Blind Mellon. Ja, dat zal het misschien wel, maar die, uh, die liedzanger... Die was, niet, die was knettergek. Die was echt knettergek. Die ging op een gegeven moment ook vanuit, vanuit uh, het podium... op het publiek plassen op, op een dag. Ja, die was zwaar. Aan de drugs en uh, die is ook dood. Dat is uiteindelijk, dat was eigenlijk het moraal van het verhaal: is niet op je publiek plassen, want uiteindelijk nooit goed. Tenminste, dat denk ik dan. Ik weet niet of dat het moraal van het verhaal is. In ieder geval een goed verhaal. Tenminste, voor hem, liet, voor hem liep het heel slecht af. Voor hem was het eigenlijk een heel slecht verhaal. Eigenlijk een heel slecht verhaal in het algemeen. Welkom bij Risa, waar we uh, uitblinken in goede verhalen op een hele slechte manier vertellen. Maar goed, ik word er wel heel goed voor betaald. Dat scheelt dan weer wel. En uh, we hebben leuke gasten. We hebben zeker leuke gasten. Jeetje, Mina, wat hebben we leuke gasten? Want ze is terug, eindelijk. Wat heb ik lang op je gewacht? Wacht, blank. Vriesen! Hoe is het nou met jou? Het gaat goed. Ja? Ja, uh, los van het feit dat het vijf uur s ochtends is. Ja, maar... <laughs> dat gevoel heb ik ook altijd. Gaat goed, los van het feit. Dat... <laughs> ja, ben je nog wakker of ben je net wakker? Uh, net wakker. Uh, Judy, je was. Uh... Een van de eerste gasten van mijn vorige lichtingen, ik werk met Bina, Fara academy leden May die heeft jou toen uh, gepitst. Die komen dan bij mij op de redactie, zeggen ze: nou weet je wie wel leuk zou zijn. Uh, dan kwam zij met Judy Blank. Ik luister. Ik denk: Ja, dat is een goed idee. Was je uitgenodigd, ben je langs geweest en toen klonk dat zo. Ik werd helemaal opgezogen in dat wereldje. Want voor hun is country niet alleen maar gewoon een muziekstijl, maar dat is echt een cultuur. Ja. Dat is gewoon zo'n groot ding. En nou moet ik eerlijk zeggen dat ik van de, de echte typische pop country heb, ik niet zo heel veel mee. Maar al die die oude liedjes hoe dat helemaal tot stand is gekomen dat is bijna legendarisch hoe dat in, in Nashville daar uh, is ontstaan Sweet little baby don't say maybe please What don't all of your sweet love over me Heerlijk uh, het, het heeft jou veranderd Nashville heeft jou echt veranderd oprecht echt van binnen, nee niet echt van buiten, maar wel van binnen. Wat, <laughs> wat is de kracht van een stad dat het je zo kan veranderen? Ja, ik had het nog niet echt eerder meegemaakt. Maar Nashville voor mij heeft mij gewoon echt doen inzien... wat er allemaal nog meer is aan muziek en hoe het ook kan. Een soort van, weet je, ja, ik groei op in Nederland. Ik leer hier gitaar spelen, piano spelen. En uh, ik probeer hier mijn ding te doen met mijn liedjes en... Tot, op het moment, tot het moment dat ik daarheen ben gegaan, dacht ik gewoon: oh ja, dit is wat er is, weet je wel? Ja. En dan ben je daar en dan denk je: oh, er is oh, nog veel meer. Zo kan het ook. Nou, het heeft je helemaal opgeslokt. En uh, gelukkig maar, want er kwam prachtige muziek uit. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Er is dus ondertussen een en ander veranderd aan onze show sinds je de laatste keer langs bent geweest. Zo hebben we uh, nu uh, naast onze regisseurs ook lieftallige assistenten. die met voorwerpen komen opdagen. En mijn lieftallige assistent komt er nu jou een van die voorwerpen aandragen. Wacht, wat, wat kom je tegen? Nou, dat vind ik echt niet kunnen. Wat is gebeurd? Dat vind ik echt niet kunnen. Ik ga weg. Oh, je, ik loop oh, weg god, uit nee, de show. Wat is er gebeurd? Oh, ik, ben ik maak hier een heel groot punt oh, van Oh, jezus Christus. dat vind ik echt niet grappig. Wat, wat ik ben niet te oud voor. Oh, god. Wat is er gebeurd? Wat heb je in jou? handen? Ik ben niet een playboy. Een playboy. Jeetje, <laughs> Mina. Kan het weer niet netjes, BNF Academy-leden. God, het zal, hier zit mij achter, dat kan niet anders. Sek, seksfreak. Dat maakt het niet uit, dat is wel hartstikke gezellig. Uh, ben, je, ben, je, ben je voor of tegen de uh, verseksualisering van uh, het vrouwelijke... Uh, wat, wat, ik, ik wou iets heel moois zeggen, maar ik kwam er niet eens meer uit. Ben je voor of tegen porno? Voor. Waarom? Waarom? Ja, ja ik denk uh, dat porno een hele mooie uitkomst is voor... Uh... Mensen die zelf uh, niet echt handig zijn in mensen regelen om seks mee te hebben. Nou, ik ben super goed in het regelen van uh, mensen om ja. seks mee te hebben. Maar ik kijk me ook echt uh, een, een uh, ons aan uh, porno. Ja, het is toch goed? Goed omdat er manieren zijn om je eigen fantasie een beetje te stimuleren als dat niet helemaal werkt. Dat is wel weer zo. Telefoon! Hé, hey, dat komt goed uit. Telefoon, dan uh, moet er aan de lijn een uh, seksexpert hangen. En het klopt ook: seksuoloog Erik van Beek van Sexologisch exper Expertisecentrum Hallem. Jeetje, Mine, wat een tongbreker. Hé, hey, uh, Erik, ik heb jou eventjes gebeld. Erik, ben je daar trouwens? Ja, ah, ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het moet er nog even op gang komen. Ik heb jou even gebeld, want er was groot nieuws. Pornosite Pornhub die, uh, gaat gratis premium abonnementen weggeven... aan mensen die wonen in dorpen of steden met suggestieve seksuele namen. Zoals bijvoorbeeld het Nederlandse dorp Rectum. Nou, we weten niet of dit een 1 april stunt <lacht> is. Of dat het ook echt zo is. Uh, de, de, de Pornhub heeft er een neiging van... Ja? Ik vermoed van wel, ik maar dan wel zijn ze toch nog uh, twee dagen te vroeg. Ja, oh, ja, ja, ik met zat zelf uitbrengen. te denken aan namen als seksbieren. Ja, daar zat je ook ja. aan te denken. Oh, ja, oh, gaan ja. we tegen elkaar opbieden? Wat hebben we maar, nog meer voor uh, trekken? Ja, bestaat, ja dan, dan, dan, is het wel, dan is het wel een beetje op uh, bij mij, oh, wat, okay. uh, wat creativiteit. Nee, maar uh, ja, ook een beetje flauw natuurlijk, want die, die, die associatie wordt natuurlijk altijd al gelegd bij ja. dat soort namen. Ja, dat zal je net zien. Woon je, je recht, uh, dan krijg je dit weer over je heen. Precies. Krijg je dit erover, over je Rectum? Uh, Oké, okay, nou maar goed. Uh, wat, de, de vraag is nou eigenlijk van... Ja, stel nou dat die mensen allemaal inderdaad een premium gratis account krijgen. Uh, betekent dat dat Rectum over 50 jaar zou zijn uitgestorven... als iedereen continu alleen nog maar porno kan kijken? Uh, dat denk ik niet, omdat heel veel porno ook al gratis uh, toegankelijk is. Uh -huh. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed waar Pornhub... Pornhub is, uh, nou, is een vrij toegankelijke site. En met premium, ja, dan kan je dan... Waarschijnlijk nog wat, wat extra's bezoeken. Ja, ik heb geen idee. Hoe eh, uh, weet je dat? Ik bezoek die sites nooit. En uh, oké. Okay. <laughs> ja, ja, dat, dat premium zal toch wel iets speciaals betekenen. Nou, dat betekent vooral uh, dat alles in HD is. Uh, ja, verraad ik 3D. mezelf natuurlijk weer. De, 3D, dat moet volgens nou, mij. d 4D, 4D, daar <laughs> 3D zit ik op toch. Ja. Hé, hey, maar uh, ja, Erik, nou, uh, dat uh, zou kunnen. Even eventjes, eventjes, uh, over, over porno in het algemeen. Gaan relaties nou wel of niet kapot aan porno? Nee, dat hoeft helemaal niet. Uh, kijk, er zijn, ik ken genoeg uh, relaties, ook mensen die zeg maar, moeite hebben om zeg maar, uh, uh, op te starten met seks. Om dan uh, uh, samen een pornofilmpje te gaan bekijken. En dan als het ware over een soort drempel te komen en dan met elkaar verder te gaan. Want uh, de pornoprikkels zijn heel erg sterk. Ja. En, en meestal gebeurt er wel wat met je lichamelijk... en ook uh, voor je om in de moe te komen, zeg maar. Uh, en dat kan je dus ook uh, binnen de relatie gebruiken. Maar verandert daardoor niet ook een beetje de seks binnen de relatie? Ik bedoel, ik, ik, ik merk dat ik toch wel heel anders uh, ben gaan seksen... door al die porno. Ik ben veel bruter in bed geworden. Is dat in relaties ook zo? Nou... Uh, ja, dat werkt in relaties als je partner daar uh, zich daar ook in kan vinden. Kijk, uh, kijk als, jij, als jij zeg maar wat bruter wat en wat groffer bent geworden misschien in je, in je fantasie. Nou, wat is een het porno het, hoor. Ik ben porno wel hoor. Uh, ik ben wel echt uh, <tieft> ik, ben, ik ben wel een nare vent geworden in bed uh, door al die porno. Ik, ik heb wel het gevoel ja. dat dat nu ineens moet, ofzo. Ik merk en ook dat... En schreekt dat dan je partner, partners af? Nou ja, nee, maar het ding is... Dat, dat, dat zijn dan nieuwe partners. En ik merk ook dat vooral uh, jongere vrouwen... op dit moment, die, die, die hebben het ook het idee... dat dat ook echt heel ruig moet. Dus ik heb het gevoel dat die hetzelfde ja, kijkt als is, ik... Dat is... Dat is wel een probleem, hè? met name bij jonge vrouwen... dat die erg, erg hun best aan het doen zijn om, uh, om het goed te doen voor hun partner. Ja. En dan eigenlijk meer bezig zijn met de opwinning van hun partner... dan met die van, van zichzelf. Dat vind ik niet per se uh, een probleem dus hoor, maar het, dus ik snap het, wel wat het, je is niet, het is niet... Nou ja, het is niet... Nee, uh, dat geloof <laughs> ik... Dat hoeft in jouw geval niet het probleem te zijn. Ja. Maar het... Uh, het uh, het, het is voor, met name voor jonge vrouwen wel belangrijk dat ze zich concentreren op hun eigen opwinding in bed. Ja. Yeah, omdat het gebeurt dan wel eens dat, dat vrouwen denkt van oh hij, uh, hij wil niet wachten, hij wil neuken. En uh, we beginnen er maar mee, terwijl ze zelf misschien nog niet opgewonden genoeg zijn. Okay. En nou, daardoor soms pijn ervaren en daar soms ja, ook gewoon doorheen vrijen, zeg maar. Dat is natuurlijk niet echt prettig. Doe nee, nee, dat, lijkt me. En, dat ook, Rize? Nee, bij mij is het juist altijd dat ze op een gegeven moment zeggen... mag je er alsjeblieft in, want ik loop over en het begint nu zo te voelen. Dan is er geen enkel probleem. Oké, okay, gelukkig. Nou, ik ga jou heel erg bedanken voor zo vroeg opstaan en... Um, ja, dus nu, dat was het, oké. Okay. Maar ja, nu, nu, ja, dat was hem. Ja, dit, dit klinkt een beetje teleurgesteld. Dit is ook wel weer een beetje hoe het altijd eindigt. Dat was hem. Maar goed, uh, Erik, uh, dankjewel... dat ik je eventjes zo vroeg mocht uh, opbellen. Maar laat ik je nog wel even kiezen. Tussen een, een, een sex track dan? Of zeg je nou geef mij maar, maar puur rock'n'roll? Ja, doe het laatste maar, jong. Hé, hey, dankjewel, Erik. Oké, okay, Hoi. Y'all never been down south too much I'm gonna tell you a little bit about this So that you understand what I'm talking about Down there we have a plant that grows Out in the woods and the fields Looks something like a turnip green everybody calls it poke salad Poke Salad <clears throat> You snow know a girl lived down there And she'd go out in the evenings And pick her a mess of it Get home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did alright. And down in Louisiana, where the alligators grow so mean, the little a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad and... Everybody said it was a shame Cause her mama wasn't working on a chain gang I mean, this woman <clears throat> Every day for supper time She'd go down and buy the truck pad. To granny chomp chomp chomp everybody said it was the same cause mama was and a on untangling a wretched spiteful straight razor toad moment <laughs> lord i must take my mess up Daddy was lazy and no count Claimed he had a bad back All her brothers were fit for Stealing watermelons out of my truck poke salad Annie. it The gators got your granny ooh, ooh, ooh. Everybody said it was the same Cause her mama was wicking on a chain Ik nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. noemde het uh, onvervalste rock'n'roll. Maar dat is eigenlijk omdat ik vooral die, uh, die versie van uh, Elvis Presley veel draai. Dit is toch wel weer wat meer dan... Uh, nou, ga ik even aan onze expert vragen. Is dit een beetje Nashville? Het kan, maar niet helemaal. Maar er uit. komt zoveel muziek uit Nashville. Dus dat als dit, stel je zou zeggen, nou, ik kom uit Nashville. dan Zou, zou je me dat geloven? niet Ja, het zou me niet verbazen. Oké, okay, dan gaan we gewoon liegen. Komt ook uit Nashville. Oh, uh, leuk Judy. man. Hartstikke leuk. Julie Blank in de studio. Uh, we hebben haar eerder te gast gehad. Toen was ze uh, nou ja, net, net terug uit uh, de, de, uh, Nashville. Uit, uit de omgeving waarin je jezelf voelde veranderen. Maar er veranderde ook meteen op uh, muziekgebied heel veel. Uh, niet alleen qua invloed, maar je kreeg ook uh, nieuwe contacten. Ja, en dan heb ik het nu vooral over mijn, uh, mijn laatste trip. Ik ben nu eigenlijk ook net weer terug uit Nashville. Mm -hmm. Nu uh, anderhalve week of zo. Mm -hmm. En ik heb daar zoveel muzikanten ontmoet. Ja? Ja. Vertel. Oké, okay, waar moet ik eerst over ja, begin met de eerste muzikant die je tegenkomt in Nashville. Ja, dat is iedereen. Dat is echt waar? Heb ik dat zo? <laughs> ja. Dat is een beetje, het, het doet mij een beetje denken aan de comedy scene in Nederland dan. Want ik bedoel, waar, waar ik een comedyclub ook binnenstap, er staan altijd grote comedians uh, die je normaal op tv ziet. Zo is het een beetje. Ja? Ja, precies. En zijn, zo is die, zijn die aanspreekbaar? Ja, heel erg. Ja? En de echt mega grote sterren, zeg maar. Als Nicole Kidman, die woont daar ook bijvoorbeeld. Ja. Maar ik hoor van mensen in Nashville dat er een soort van ongeschreven regel is... dat je die mensen dus niet lastig valt als ze boodschappen aan het doen zijn of zo. Ja. Uh, maar ja, je belandt gewoon best wel vaak in gesprekken met mensen... die dan per ongeluk superbekend <laughs> blijken te zijn. Per ongeluk superbekend. Kun je een voorbeeld noemen van iemand die je toevallig tegenkwam... die per ongeluk superbekend blijkt te zijn? Ja, ik uh, stond in de winkel van Nicky Lane. Nicky Lane is echt de country badass chick... Op dit moment. En mm -hmm. I love her. Maar zij heeft dus ook een vintage winkel. En ja, ik ben gek op vintage. En het maakt me niet uit dat alles daar tafels duur was. Want ik wilde er gewoon iets kopen. Ja. Yeah. Want zoals Annika Eido van Rivers ooit zei... Zelfs een paperclip van die plek zorgt al voor instant stijl. Okay. Dus um, ik ging daarheen. Ik wilde een nieuwe laarzen kopen. En uh, overigens niet super, super cowboy laarzen hoor. Ik probeer nee. dat een klein beetje te vermijden. Maar wel een soort van... Ja, Roper Boots heet dat dan. Vond ik vet. En achter de kassa van die winkel werkte een jongen. En ik dacht, ik ken jou ergens van. Dus ik zei het tegen tegen. Kan het dat ik jou ergens van ken? En hij zei, ah, misschien wel. Nou, dat zegt natuurlijk niks. Ik zei van, heb ik jou misschien een Lowlands gezien? En toen zei hij, oh ja, dat, dat kan wel ja. Want ik, ja, daar stond ik wel een keer met Macklemore en Ryan Lewis. En ik zo, eh, uh, hè? Hoe heet je dan? En hij zegt, Francis. Ik zeg ja, ik heb jou gezien. Ik heb jou op Lowlands gezien. Maar wat doet hij dan in godsnaam achter de kassa in zo'n winkel? Nou, hij komt dus uit New York. En hij was in Nashville om zijn plaat op te nemen... met de gitarist van Band of Horses. Ja. Uh, en omdat hij... Ja, hij zat er dus drie maanden, maar niet elke dag in de studio. En om zichzelf een beetje bezig te houden... had hij Nicky Lane geappt met de vraag... of hij één dagje misschien in die winkel mocht werken. Oké. Okay. Ja, dus, en ik ben blij dat hij dat deed, want ik leerde hem kennen. En uh, ik kwam thuis en toen keek ik, had ik weer wifi, want ik heb daar geen dataplan of zo. Okay. En ze kwam thuis en ik zag dat ik een DM had op Instagram van Fences. Gewoon, die, die was gewoon in je DM gesluit? Die was in mijn DM gesluit en die zei, hey, I like you, let's make music. Zo gaaf. Ja. En is dat on ondertussen ook gebeurd, of gaat het nog gebeuren? Ja, dat is zeker te weten gebeurd. Ja. Uh, want de dag daarna ben ik gewoon naar zijn huis gegaan. Nou, echt super raar. En toen hebben we gewoon op zijn bed gezeten en hebben we elkaar liedjes ge gespeeld. Ja. Dus zeg maar hij een liedje, ik ja, een liedje, ja. hij een liedje, ik een liedje. En hij had me van tevoren een telefoondemo gestuurd van een liedje wat hij net geschreven had. Dus ik had helemaal het gevoel dat ik een schat had in mijn telefoon. Ja, heerlijk is dat. Ja, en toen had ik daar een tweede stem bij bedacht en ik zei... Hé, hey, kun je dat ene liedje nog even spelen, want uh, dan zing ik daar even wat bij. Ja. Dus hij deed dat en ik zong wat ik erbij had bedacht. En toen zei hij... Wow, ik vind het echt heel erg mooi. Doe het nog eens een keer. En nog een keer, en nog een keer. En toen heeft hij daar een video van gemaakt. Die heeft hij op Instagram gezet. En daar reageerde zowel zijn producer als uh, Cracker Farm... wat dus echt een hele grote video- en fotoguien is in Nashville... die alle promo doet voor, um, voor de Avid Brothers... en voor Langhorn Slim en, en voor Nicky Lane. Die had gezegd, Yo, ik wil dit filmen deze week. Heb je tijd? Ik, en die doet echt niet sessies met iedereen. Dus dat is echt sick. En uh, toen zei hij later van... Hey, heb je zin misschien om dit uh, nummer op te nemen? Want ik wil het graag op mijn plaats zetten. En toen ben ik dus met hem die studio ingegaan. En heb ik ja, dat nummer gewoon... hebben we dat in de middag hebben we dat opgenomen. Met de guitarist van Band of Horses En van Kesha. En dat is echt sick. Uh, nou ja, dit, dit, dit zijn die verhalen waar je later van zegt. Het moest zo zijn. Ja, misschien wel. Wat heerlijk. Ik, het is één groot succesverhaal. Eigenlijk sinds je hier langskwam. Hè, toen begon het echt van... Ja, inderdaad. Ja, ik ja. moet er ineens aan denken. Want ik, ik, nu dat we zo aan het praten zijn. Inge van Kalken was een tijdje geleden was, bij, bij ons te gast. Was ook een pitch van ons. Van, van, van, was dat van jou, Jasmijn? Um, en ik weet dat zij een nieuwe single uit hebt. Is het mogelijk, Jasmijn, denk jij ja, dat jij haar wakker kan bellen... om gewoon dat we ook even, even met haar daarover praten? Het schiet me zo te binnen, want ik zit hier met jou te praten. Ik denk, ja, het ene succesverhaal kan zomaar het andere aanvullen. Maar als jij dan eventjes gaat kijken of je haar kan bereiken... ik zat te denken, jij hebt een gitaar meegenomen. Misschien wil jij wel wat live doen. Oh, nou, dat wil ik wel. Ja, het zou ook heel raar zijn geweest als je met die gitaar binnen en dat je dacht, nou, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Van de vraagstelling ook Gewoon een attribuut die ik altijd bij ben. Welke ga je doen? Mag ik mijn single spelen? Ja, is dat Mary Jane? Dat is Mary Jane. Gaat over uh, wie, hè? Ja, als het een 90s hip-hop-track was geweest, was Mary Jane echt een no-go. Dan kon je <laughs> dan echt niet de titel maken. Maar goed, jij hebt wel de titel gemaakt en je gaat hem blijven doen hier zo. Ik ga hem blijven doen. Nou, heerlijk. Let's go. Thanks. Wordt een gitaar aangegeven? We even een microfoon bij die gitaar, denk ik. Oh ja. Yeah. Misschien wel handig. Kan dat? Kan die microfoon? Doen? Kun jij die microfoon bij die gitaar een beetje? Wordt hier allemaal live gedaan, hè, mensen? Kun je horen wat een verschrikkelijk spontaan programma dit is? is van tevoren helemaal niet over nagedacht. We gaan gewoon. Ja, nou, dit vind ik mooi. Helemaal goed, maar. Alrighty. Do I need to fix myself? Learn another trick from my better half She knows She knows That I try to look at things in a different light And yet I don't ever seem to do it right I know I know That I drink too much and I eat too much Everybody says I don't sleep enough And yet I don't ever get to see the sunlight in the morning Right now I don't need the money It's all in the game And yes, I could ever try But it's not the same And boy, I'm trying But nothing's ever good enough So come on, sweet Mary Jane, crawl into my head and relieve the pain. My cigarettes don't taste as good as you. Sweet, sweet Mary Jane, I'm gonna make it big. Someday I'll wake up with my pockets full of gold. I make up the rules as I move, as I do my thing. Surprise, surprise, what the evening brings, you know. Education has never done the trick for me, but I've got an A in toxicology. I've still got a million things that I could be tomorrow. I know that I drink too much and I eat too much, and that everybody says I don't sleep enough. But well, why would I need to see the sunlight in the morning? Right now, I don't have the money, but Papa's got a lot, and he don't mind giving me some of what he's got, cause he knows I'm trying. But nothing's ever good enough. So come on.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 I could be anything I could be anything mm -hmm. I'm tired of the uptight Try to see the good side Instead of looking down Trying to criticize me I'll be riding shotguns So that I can roll some magical green Till I'm living a dream With my baby Come on sweet Mary Jane Crawl into my head And relieve the pain My cigarette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 Ja, lekker hoor. Jeetje, Nina. Mary Jane, je kan er alles mee worden... maar moet je eerst van die bank af zien te komen. Exact. Dat is toch de hele paradox van het wietroken. Die mensen die denken dat ze van alles kunnen binnen... niet al te aanzienbare tijd. Terwijl... Je komt er niet meer naartoe. Je komt er niet meer naartoe. Dat, vond ik, dat is een beetje de essentie van Mary Jane. Inmiddels hangt ze aan de lijn. Inge van Kalker, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, zo, dat was mooi, hè? Ja, ik zie ik wel een beetje mee te laten. E e gelukkig maar, want uh, we hebben je okay. eventjes wakker gebeld. We kwamen erachter dat je een nieuwe single had gedropt. Je was een maandje geleden was je bij mij te gast. waren We erg onder de indruk van je. Dus we dachten, nou, we gaan er eventjes een beetje feliciteren met de nieuwe single. Hallo, uh, dankjewel. Ik, ja, nee, ja, heel graag gedaan. Want ik zag dat je ook meteen de nieuwe alternative playlist op Spotify bent binnengekomen op nummer 10. Ja! Ja, ook ja, applausje. Wow, Gefeliciteerd, dinge. Yay, dankjewel. Had je het bij beetje zien aankomen of was het voor jou een hey, dat spontaner? Nee, dat komt te gek trouwens, jullie. Ik weet niet of dat even tussendoor wacht. Ja, afgemaakt. nee, ik wel dat zeggen. geen probleem. Oh, ik, ik heb, uh, vet hè? Eh, dankjewel. Super Collega's, cool. hè? Ja, ja, Kunnen jullie elkaar überhaupt? Ja, wel een beetje. Maar wel een beetje, wij hebben wij zaten allebei in dat seizoen van de uh, uh, beste sing-songwriter. Oh, dat wist ik ja, helemaal niet. Ja, ik zag cool. er net als van uit. Ah, maar even goed en dan ik ik toch, dit hoor, succes, en je Gitaarspel snap ik wel een beetje van. Ah, nou, nog wel het pas. lief. Nu snap maar, ik het pas. Laten we je, je, jezelf niet tekort uh, laten komen, want Thank ik uh, hoor dat jij ook goede dingen doet. Bijvoorbeeld de uh, support act van Miss Montreal. Ja. Het is aankomende maand drie keer. En uh, daar heb ik heel veel zin in. Het is allemaal uitverkocht. Lekker. En uh, ik ken Sanne al heel lang. Sanne is uh, een goede vriend van mij. We hebben, hebben gek genoeg jaren in een bandje gezeten samen. Vroeger, heel lang geleden. En uh, nu zijn ja, we weer uh, een soort van samen op het podium. Ik weliswaar eerst en dan een zij. Ja. Maar toch. Lekker hoor. En festivaletjes, komen die nog langs dit jaar? Uh, sorry? Komen er nog festivaletjes? festivaletjes ja? ja, ook nog. Ja, ja Koning in de Dag. Aan 5 mei spelen we. Uh, best wel aardig, wat? Oh, het is wat vragen, weet je wel? Die ja, dat moet opnieuw niet om vijf uur, uur in de ochtend stellen. Dat is nou gelijk. Uh, ja, is gelijk. Maar ben ik ben er gewoon bijgekomen van de Mary Jane. Belt, want... <laughs> ja, ja. <laughs> Ik was zo blij dat ik wakker werd gebeld. Maar ik droomde de hele tijd dat ik gebeld zou worden. Dat je net zien. Ja, en dat nou, ik mijn oplader niet kan vinden. En dat mijn telefoon leeft. Schrikkelijk is dat. Ik, ik, ik droom, als ik over mijn telefoon droom... droom ik altijd dat er een gigantisch ongeluk aan de gang is... en dat het me niet lukt om 112 te bellen. Oh, en ik droom oh. altijd dat ik wakker word met een tatoeage. En dat ik niet weet hoe ik eraan kom. Dit nee, is echt super off subject, Juni. Oh uh, <laughs> <Ginny. laughs> maar ik wil straks This wel even long. over die tatoeage. <laughs> Klinkt wel freaky. Hey, Inge, ik ga... Het met uh, een T. Ik ga eventjes jouw uh, muziek gewoon draaien. Imaginary, hè? Tof, ja. Hé, hey, dankjewel dat ik, ik je even Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, ik ook. Uh, ik ga hem nu draaien. Ik ben ook benieuwd. Oké. Okay. Hoi uh. Hoi. Imaginary Inge van Kalker. We hebben er even wakker gebeld. Want we dachten, ja, een nieuwe single uit. En meteen al de Spotify-listen in. Uh... Doop! Inge, wat een vette single. Ja, ze is wel alweer. Uh, oh, jammer. Een beetje weer dit. Misschien Goed. hoort ze in het nog. <laughs> ah, Judy Blank in de studio. Uh, leuk dat je er weer bent, Judy. Hey. Je kwam uh, terug uit Nashville de eerste keer. En meteen een uh, platenmaatschappij geïnteresseerd in je. Ja. Hoe voelde dat? Mad, Dat is echt madness. Want ik wist gewoon niet wat ik met die plaat wilde. Of zo. Ik wilde dat gewoon echt maken voor mezelf. En ik dacht flikker op met alle gevoelens die ik heb. En alle verwachtingspatronen. En mensen die zeggen. Ja je moet deze kant op of je moet deze kant op. Ik dacht nee. Ik wil gewoon naar Amerika. Ik wil daar een plaat maken. En het ma interesseert me eigenlijk niet zoveel. Of dat het gedraaid wordt of niet. Ik wil gewoon. Een plaat maken waar ik zelf een keertje blij mee ben. Ja. En um, toen kwam V2, slash Munich Records, want dat is hetzelfde ding. Um, die zeiden dus van, hé, hey, we horen dat je in Nashville zit... en we willen heel graag die plaat horen. Dus ik heb, nou, oké. Okay. Toen had ik nog maar zeven liedjes opgenomen. En later ben ik nog een keer teruggegaan. Uh, maar die heb ik gestuurd. En toen hebben ze eigenlijk vrijwel meteen een... Uh, een uh, plaatcontract aangeboden voor Heerlijk. die plaat. En toen hebben ze ook gezegd, van, als je terug wil... want ik ging eigenlijk al terug. Want, ja. En ze zeiden, ja, als je nog meer liedjes op wil nemen... dan heb je een hele plaat. En ik dacht, yo, yo geen hello. probleem. Ik ga die studio wel weer in, En hoor. je ticket vergoed. Ja, moet, moet ik nog wel krijgen, maar... Ze nou, ja, lopen <laughs> een beetje achter. Weten we weten dat ook met van V2 Records. Oh. Maar um, nou heb je wel meteen een heel team achter je. Want ik weet dat je het voorheen allemaal zelf deed. Nou, nah, dat is niet helemaal oh, waar. Okay. Uh, ik heb uh, natuurlijk wel management. Ja. Dat echt al ruim vier jaar meegaat, zeg ja, maar. Ja, maar die gaan niet naar de radio om de muziek te pluggen, of wel? Nee, maar weet je wat grappig is? No. Uh, net zoals mij, die belt mij gewoon op mijn mobiel. Maar van Sieb ja, ja, Fred Siebelink van Radio 5 en Radio 2, ja. die belt mij gewoon op mijn mobiel. Rob Stender stuurt mij gewoon appjes en voorheen Met die eerste plaat. Toen kreeg ik ook gewoon belletjes van 3FM. Ja. Op de een of andere manier heeft iedereen mijn nummer. En eigenlijk Ze weten je hier wel te vinden. Ze weten me wel. Als ze willen, dan weten ze me sowieso wel te vinden. Maar het is wel heel chill. Want gisteren speelde ook in het Rolfs Café. En uh, dan is gewoon Joris van V2. De ja. pleuger. Die is er gewoon bij. En dat vind ik mega fijn. En die heeft dat gewoon gefixt. Die heeft dat gewoon gefixt. Nou, dat is toch ook wel weer lekker. Oh. Toverwoord is gevallen, dat weet jij nog niet. We werken met toverwoorden. Dat betekent als die vallen dat jij even moet gaan dobbelen... om te kijken wat er in de kluis qua audiofragment zit. Oh. Dobbel! Tien. Tien. Gaan we eens even kijken wat er in de kluis voor jou zit. <tied> wat is voor jou de ultieme muziekbiografie? Ja, ik denk. Dat weet ik niet. Nee, ben je niet. Uh, ook niet qua documentaires en zo? Ja, qua documentaires. Ja. Ik was gewoon heel erg onder de indruk van die uh, Eat This Week. Docu van de Beatles. Oh ja, dat, is, dat was ook inderdaad. Dat was over die hele periode dat ze ook naar Amerika gingen, toch? En zo? Ja, inderdaad. Ja, en waar Whoopi Goldberg het er ook over ja. heeft van de Beatles... waren een soort van kleurloos ja, en klat. zo. En dat vond ik, vond ik zo vet. Dat is wel en heel En niet kleurloos. Oh, mensen, luisteren niet kleurloos als in... Uh, niet, niet spannend. Nee, maar is niet ze, spannend ze, ze keken niet naar kleur. Ja. Hele goede hele inderdaad om te kijken. Ik vraag het omdat kinderlijke Ramar, uh, die eigenlijk... Nog relatief uh, kort bezig is zijn eigen biografie krijgt. En uh, wij hebben redacteur Sammy de straat opgestuurd om te vragen: is dat terecht en uh, wie had jij zelf graag als uh, biografie gelezen? BRNA Academy. Wat hebben Gordon, Kim Jong-un, Oprah en Steve Jobs gemeen? Over allen is een biografie geschreven. Kendrick Lamar kan zich nu ook bij dat lijstje gaan voegen. Duizenden bekende mensen hebben inmiddels een boek over hun leven, maar er zijn vast nog wel een paar die dat niet hebben. Ik vroeg de mensen op Utrecht Centraal van wie zij nog wel een biografie zouden willen lezen. Van, uh, hoe heet je ook alweer, het zanger van Coldplay, Chris Martin heet hij. Ja, daar zou ik nog wel eens een biografie willen lezen. Uh, ik ben niet heel erg fan van iemand. nee. Ik zou het echt niet weten eigenlijk. Van Willem-Alexander. Ik zou heel graag een uh, biografie over de acteur Daniel Day-Lewis willen lezen. Omdat hij toch by far een van de beste aller tijden is. En uh, zijn manier van acteren is zo gepassioneerd en intens... dat ik wel benieuwd ben hoe hij dat allemaal aanpakt uh, met al die grote films. Je weet toch? Ik denk uh, Boefman. Maar hij is echt koning, je weet toch? En ik zou van hem wel willen weten hoe hij gewoon die millies pakt. Dat uh, weet ik eigenlijk niet. Jij ja, zegt Kendrick Lamar, ja, dan kom ik uit op Dr. Dre. Maar dat is al een mooie serie van op Netflix momenteel te zien. Dus dat, uh, qua boek, nee, ik, uh, ik weet het of niet. Van wie ik zelf eigenlijk een biografie zou willen lezen, weet ik ook niet. Maar er zijn toch best wel wat interessante dingen voorbij gekomen. Ik denk dat de schrijvers het druk krijgen dit jaar. BNN Academy. Young Cannibals. She Drives Me Crazy. Nou, iemand die mij crazy drives, dat is uh, toch wel Judy Blank... die hier woop woop. weer prachtige muziek zit te maken hier in de studio. Gezellig weer dat je er bent, Judy. Dat ik ook. Wat uh, zit er voor jou dit festivalseizoen aan te komen? Ja, dat vragen heel veel mensen. Maar eigenlijk het leukste wat er nu staat... Mm -hmm. is uh, Enter the Wave. Festival. Wat is dat? Dat is een surffestival in Zuid-Frankrijk. Oh, Zuid oh wat nice. Ja, en daar sta ik toch wel... Ja, daar ben ik wel heel erg excited over. Ja, dat snap ik. Al die toffe surfdudes die uh, dan uh, losgaan op jouw muziek. En uh, mm -hmm. dat, op mij? Nee, op jou, nou, nou, wacht eventjes. Wacht, want we hadden het net over freaky tattoos waar jij mee wakker wordt. Wat was dat precies? Ja, ik weet niet. Ik heb... Dus trouwens heel grappig, want Fences, over wie ik het net eerder ja, had, met ja. wie ik dus dat nummer heb opgenomen. Ja, ik weet niet of dat mensen dat weten, maar die zit helemaal onder de tattoos. Ja. Zeg maar tot in zijn gezicht aan toe. Ja. Uh, sterker nog, ik heb bewijs. Heb je bewijs? Voor iedereen die kan kijken. Ja, ja moet studio. je even de camera. Die, <laughs> ja, die kant op inderdaad. Tattoos in zijn mik met een hond, uh, met zo'n husky uh, hond. Uh, zit zit hij? Ja, het is dus geen husky, want die fout oh. heb ik ook gemaakt. Maar oh. ja, hij heeft overal tattoos. En elke keer als ik ook zeg: Hé, hey, wat ben je aan het doen? Oh ja, ik zit in de tattoo shop. <laughs> ja. Nee, geheim ja. En ik heb echt helemaal niks. Oké. Okay. Want ik vind dat het engste ooit. Ik ben zo veranderlijk als het weer. Ik, zou, ik, ik kan dat niet, denk ik. Nee, ik heb het ook al. Ik heb ik, jarenlang. Uh, zeg ik zeg tegen iedereen: ja, ik ga het daar toezetten, Maar ik ga het gewoon niet doen. Want ik weet gewoon. De, ga ik op een dag ga ik naar kijken. En denk ja, me. dat het was wel een lelijk plaatje. Ja. Inderdaad. Wat, dacht ik toen dat het mooi was? Net zoals al die mensen die nu nog een tribal hebben. Ja. Uit de 90s, weet ja. je wel? <laughs> oh, dat is toch verschrikkelijk? Oh, er zijn nu heel veel mensen die gewoon hardbroken de radio uitdraaien. En uh, toch weer cd opzetten. Zo heel snel naar uh, nieuwe muziek van jou. Is goed. Wat ga je doen? Um, ik heb een nieuw liedje. En dat staat wel op de plaat die ik heb opgenomen. Maar dat is nog even niet uit. Dus het is een soort van primeurie. bij Risa. Het heet uh, 1995. You're a four-leaf clover in a field of green. It's a miracle I found you. Everything and in between I know that in my head But I keep on looking for that fatal flaw Or even just a small one Trying to justify this gypsy heart I haven't found one yet Maybe I'm too young to grow old I know I might regret it if I let this love slip through, but I'm afraid I am too young to grow old with you. When I see the horizon, there's a long straight line where the ocean meets the sky, and I won't be ready to tie it down till I find out what's behind send you letters and a photograph. Will you keep them in your pocket? So I know you will remember me when I come back down the line. I let this love slip through. But I'm afraid I am.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 Een brokje kelen. Uh, wat mooi, zeg? Jezus. Is, is dit waar? Ja, oh. dat is echt heel uh, naar. <laughs> wat pijnlijk. Oh, ik ik voel uh, dit was echt. Een... <laughs> in de feels. Hij raakte me echt in de fields wat een mooi nummer. Jullie, jeetje. Uh, ik, ik zoek verlichting en dan ga ik even zoeken bij onze regisseur en BN Fara Academy-lid. Uh, haar naam is Jasmijn. Jij ja. Ja, was ook op zoek naar verlichting. En dat doe jij dan op de Dutch Comic Con? Ja, dat Wanneer was dat? Uh, dus dit weekend. Ik ben gisteren met uh, Leona geweest. Dat is een andere redacteur van het programma. Ja. En uh, ja, we gingen kijken hoeveel mensen, uh, hoeveel, hoeveel mensen uitgeven aan merchandise. Ja. En uh, ik ben daar onder andere ook onderdeel van. Want ik uh, geef ook geld uit aan merchandise op de Dutch Comic Con. Je bent superneurt. Ja. Uh, niet super nerd, maar ik ben wel, wel nerd. Mijn vriend is echt wel een super nerd. Ja, wat, ja. wat, wat, wat maakt hem dan een super nerd? Uh, uh, hij weet echt. Uh, je kan hem alles vragen en dan kan hij alles beantwoorden over Star Wars en Lord of the Rings. Oh, oké, okay. nou mag ik hem nu al, want ik ben ook echt grote Star Wars-fan. Ja, en Lo ja. en in de gamen. Gamen is hij ook. Uh, wat een held. Waarom is hij geen redacteur hier? Ja, het is niet zo'n vak. <laughs> niet zo'n vak. Nou, gelukkig hebben we jou daar. Volgend jaar uh, met Leona ben je de Dutch Comic Con opgegaan. Daar gaan we even naar luisteren. Maar voordat ik dat doe, ga ik jullie bedanken. Dank je wel dat je er was. Ik hoop dat ik je snel weer zie. Ik hoop het ook, Risa. Thanks. Dank je wel dat ik weer mocht komen. Sowieso. En uh, Comic Con. komt die aan? Dit weekend is natuurlijk Dutch Comic Con. HET evenement voor fans van superhelden, stripboeken en Japanse comics. Dan wordt er niet alleen ontzettend veel verkleed en gegamed op zo'n conventie. Er wordt ook heel veel gekocht. Hoeveel dan en wat dan en waarom? Redacteur mij en ik gingen het uitzoeken, want... Jasmijn heeft zelf ook wel een aantal dingen die ze nog wel hebben. Ja, ik uh, ga sowieso een uh, Fookie trui kopen. En heel veel Funko's. Nou, je kunt zo gek niet verzinnen of je kunt het krijgen op de Comic Con. Dus we gaan eens even aan wat standhouders vragen. Wat zij nou denken dat het beste gaat verkopen zometeen? Nou, we hadden het net al heel veel over Funko Pops. Waar mijn collega Jasmijn helemaal fan van is. Wat zijn Funko pops? Ja, ik ik het meestal beschrijven is dat het gewoon uh, verzamelobjecten zijn. En dat er bijna van elke film. Uh, serie, game wel iets van gemaakt is. En wat zijn dit precies? Ja, popjes gewoon eigenlijk. En wat gaat nou het beste verkopen denk je vandaag? Nou ja, het ligt er een beetje aan wat, wat uh, momenteel hyped is. En dat is tegenwoordig heel veel Rick and Morty, Overwatch, Game of Thrones. Die waarschijnlijk. Cool. Ik sta hier bij een stand helemaal vol met messen en zwaarden. Waarom kom je met deze dingen naar de Comic-Con? De meeste messen of zwaarden zijn gebaseerd op games en films hier. En hoeveel geld geeft ze dan gemiddeld een beetje uit? Uh, meestal 300 euro, dus zo wel. Holy shit! Dus wat hebben jullie allemaal staan hier in de stand? Voornamelijk heel veel Harry Potter en Funko. Dat is echt uh, booming. Wat was dan zeg maar de grootste verkoop die je al een keer gedaan hebt? Uh, die zit denk ik rond de 600 euro. Wat?! Nou, we hebben natuurlijk zelf ook even een rondje gedaan door de dealerhal, oftewel de verkoopruimte. Mijn totaal zit nu op bijna 40 euro, Jasmijn. Uh, nou, ik denk dat ik wel teken, ruim boven de 100 euro kom. We gaan eens dus vragen wat andere mensen al uitgegeven hebben hier op de vloer. Je bent elke keer als je komt drie, vierhonderd euro kwijt. Ja, klopt. Ja, hij wel, ja. ja Jij niet? Nee, ik 150 maximaal. Ja, nou, maar ik heb thuis een vitrinekast. Er staan dus heel veel van die belden in kom komen hier weg. Maar ja, dan heb je wel een stukje herinnering waar je eraan hebt. En hoeveel geld hebben jullie nu ongeveer al uitgegeven? Uh, in totaal 2,500. Aan wat je thuis had staan aan je verzameling. Ja, toch. Zo, en jij, wat heb je tot nu toe uitgegeven vandaag? Ja, wat denk ik tot nu toe vandaag? Dat weet ik niet. 70 euro denk ik of zo. Dan ben ik van mijn doen al los gegaan hoor. Ja. Ik zie dat jullie met flink wat tassen de dealer om uit zijn gekomen. Hoeveel geld ben je daar nog weer aan kwijt? Uh, ik heb tot nu toe bijna 200 euro uitgegeven. Wauw, en jij? Uh, voor die ene vinger 200 euro. Voor één figure? Ja. En is het dat dan waard, zo EZO, voor één zo'n figure? Ja, als ik het moet helemaal als Japan moet laten verzenden, zo, dan is dat wel een stuk duurder. Uh. Hoeveel heb je ongeveer uitgegeven? Ik niet nog eens te zeggen. Krok <laughs> uh, je? Ik denk al bij de, bij de boven 200, hè? Al meer dan 200 euro? Jij ook? Ja, ik denk uh, 130, zoiets. 140. Nou, zo tegen het einde voor ons van de Comic Con kunnen we denk ik wel de conclusie trekken dat uh, mensen genoeg geld uitgeven hier. En dat die Funko Pops toch eigenlijk wel idioot populair zijn. Ik weet het niet waarom. Nou ja, eindstand voor mij, 50 euro. Eindstand voor jou? Eh, uh, ik denk wel 120 euro. en varen.